12 uur. Waterbalgemoed met het NOS-journaal. De Chinese wetenschapper die een genetisch gemanipuleerde tweeling op de wereld zou hebben gezet... legt zijn onderzoek voorlopig stil. Op een conferentie zei hij dat er mogelijk nog wel een andere baby met een aangepast DNA op komst is. Wereldwijd hebben veel van zijn collega's kritiek op het experiment. Onder meer omdat onduidelijk is welke gevolgen de genetische aanpassing heeft voor de baby's en hun eventuele nakomelingen. De onderzoeker zegt dat hij van meerdere bevruchte embryo's het DNA heeft aangepast. Bewijzen heeft hij nog niet geleverd. De supportersvereniging van Ajax is geschokt over het geweld van supporters van AEK Athene. Gisteren voorafgaand aan de Champions League wedstrijd die de Amsterdammers met 2-0 wonnen. De Griekse fans gooiden tijdens de warming-up vuurwerk in het vak met Ajax-supporters. De politie zou niet hebben ingegrepen, maar kwam volgens de supportersvereniging wel in actie... toen Ajax-fans woedend reageerden op de provocaties. Daarbij zouden acht Ajax-supporters gewond zijn geraakt. De Griekse politie zegt tegen AT5 dat het geweld van beide kanten kwam. Rusland plaatst nog dit jaar meer luchtdoelraketten op de Krim... meldt staatspersiode Interfax. Volgens een bron bij de Russische Defensie gaat het om een vierde luchtafweersysteem... waarvan er al drie op het geannexeerde Schiereiland staan. De mededeling komt drie dagen na een incident in de wateren bij de Krim... tussen Rusland en Oekraïne. Er wordt voorlopig geen besluit genomen over een groot zandwinningsproject... aan de Friese IJsselmeerkust... Omwonenden hebben grote bezwaren omdat volgens hen door de zandwinning de rust in het gebied verdwijnt. De gemeente de Frieske-Marren wil nu niet instemmen met het project. Volgens het bedrijf dat van plan is 30 jaar zand te gaan winnen is het hard nodig omdat het rivierzand opraakt. Het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt op en ligt vanmiddag tussen de 5 en 11 graden. Ook morgen zacht en dan maximaal 11 graden met lichte regen. Dit was het NWS Journaal.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 Oh, het is woensdag. Het is 28 november. Ja, schiet ja. alweer op. schiet alweer op? Ja, nog twee dagen. Dan zitten we weer in de laatste mond van het jaar. De eerste kerstlichtjes zie ik al omheen. Ja, vreselijk, hè? <lacht> ik vind dat zo vreselijk. Wacht nou eens even gewoon tot Sinterklaas weg is. en ga dan. Ja, maar, dat deden we vroeger, hè? Ja, ja, dat deden we vroeger altijd. <lacht> nou, Ik moet, ja. moet bekennen dat mijn uh, balkonlichtjes ook al hangen, hoor. Ah, <lacht> Jij bent weer een lichtend voorbeeld. Doe gewoon mee, hoor. Je ja, bent gewoon een lichtend voorbeeld. Dan zal jullie ons uh, Beb, ons lichtend voorbeeld. <lacht> maar we blij dat je er weer bent. Ik ook. <coughs> ik ook. Het is gezellig hier weer te zijn. Ja, het is leuk weer even in de studio, hè? Ja. En u uh, gaat Beb weer terug horen, dames en heren. Voortaan vast op maandag. Samen met Ikki. Met ik en uh, ja. Uh, ja. Nou ja, voor de rest uh, gaan we gewoon een lekker programma maken. We hebben wat cultuurnieuws natuurlijk, uiteraard. En uh, uh, we gaan gewoon uh, uh, lekker uh, muziekjes draaien. En uh, we gaan artiestjes in het licht zetten. Uh, uh. Oh ja, uh, heb je trouwens al gehoord dat, uh, dat er ook nu acties komen tegen de kerstman? Ik heb er heel veel over gelezen. Over welke heb jij het nu? Nou, er komen acties. Hè? De Partij voor de Dieren die vindt die rendierenmishandeling. Rendieren, eh, ja, ja, ja. Dus die kerstman. Eh, en eh, bovendien <coughs> is ook besloten dat die voordat hij in Nederland komt... Eh, dat eerst die slee gekeurd moet worden. Of hij wel alle certificaten heeft en alle eh, remmen getest zijn en zo. dan zetten ze hem tussen de stins. <lacht> Land is gek. Maar goed, dat wisten we al een tijdje. En wat gaan we doen? We gaan, nou ja, ik heb het al gezegd. Wat we gaan we doen? We gaan 3-in-1 doen. En ik heb een hele leuke 3-in-1. Ja, het zijn drie verschillende artiesten. Maar er zit wel een verband in. En dat zal ik u straks wel even vertellen. Nou, dat laat we mensen te verraden. 3-in-1 a i n to say, you know, from the bottom of my heart, thank you to all the musicians here who played on everything. You guys, you're my dad's dearest friends. I love you guys so much. He loves you, and it's the most beautiful thing we could be doing on today. Thank you very much, Eric. You're the man. God bless you all. God bless you all. Have a nice night. drie Thank you. For the het was het gedenkwaardige jaar 2002, eh, dames en heren. En eh, dat was een jaar, precies een jaar nadat eh, George Harrison van de eh, ex-Beatles, of van de Beatles, kan je ook zeggen, eh, overleden was. Want dat is in 2001 gebeurd. God, is hij alweer in 17 jaar. 17 jaar. Ja. ja. En zijn grote vrienden die besloten in 2002 om in de Royal Albert Hall in Londen een concert te geven ter nagedachtenis en ter ere vooral ook van George Harrison. En dat waren niet de minste. Want daar deden onder andere dus aan mee Eric Clapton, die hoorde met uh, Wawa. Uh, Lynne van uh, Elo natuurlijk, die hoorde met Gimme Love, Gimme Peace on Earth. Verder... Ringo Starr, die was er natuurlijk ook. En die zong Photograph. En voor de rest waren er nog een heleboel bij. Uh, mensen van Monty Python traden op. Uh, Ravi Shankar was er natuurlijk. Uh, de Sitarspeler. speler uh, Verder uh, Paul McCartney, uiteraard. Uh, die een prachtige versie deed van Wile wow My Guitar... samen met uh, Clapton. Verder uh, uh, Tom Petty en de Heartbreakers waren daarbij... Uh, Joe Brown was er ook nog bij. En uh, vooral ook wat heel leuk was. Midden tussen al deze giganten stond de zoon van George, Danny. En die speelde lustig mee. Want dat is namelijk ook best wel een hele leuke gitarist geworden. Uh, dus drie stukken uit Concert for George. Een prachtige dvd is daarvan. Ook een CD natuurlijk. En u kunt tegenwoordig de stukken, uh, de muziek ook uh, terugvinden op. Uh, Spotify. Zeer de moeite waard, dacht ik, om dit eens even te laten horen. Drie prachtige live-opnamen van Clapton, Lynn en Star. Artiest in het licht. Ja, daar gaan we gauw naartoe. En dat is Randy Newman vandaag, die is jarig. En het eerste liedje wat ik voor hem ga draaien is... Lonely at the top. And the trade is short people. I've been around the world Had my pickle vinegar You'd think I'd be happy But I'm not long. The got Dat is een van die mensen in de popmuziek die je uit tienduizenden gelijk herkent. Een, een, een hele aparte stijl van zingen. hele aparte stem natuurlijk ook. En een hele aparte manier van piano spelen en wat dan ook. Um, Randall Stewart uh, Randy Newman. Hij werd geboren in Los Angeles in Californië. Op 28 november eh, 1943, hij is dus 75 geworden vandaag. De Amerikaanse componist en zanger, hij bracht sinds 1968 11 studioalbums uit en schreef ook diverse filmscores, eh, eh, om het zo maar te zeggen, eh, ja, soundtracks, zo hoor je het eigenlijk netjes eh, te noemen. Uh, Randy Newman uh, groeide op in een muzikaal beroemde familie. Zijn ooms Alfred, Lionel en Emile waren gerespecteerde filmcomponisten... en zijn vader Irving uh, schreef een song voor Bing Crosby. Newman werd op zijn 17e jaar uh, professioneel songwriter... voor een uitgever in Los Angeles. En toen hij met behulp van zijn vriend Lenny Waronker... Een platencontract bij uh, Reprise kreeg, stopte hij als uh, broodschrijver en uh, richtte zich op een carrière als singer-songwriter. Uh, zijn uh, orkestrale debuut in 1968, Randy Newman, uh, creates something new under the, under the sun. Het was niet direct een succes in de verkoopcijfers. Maar de nummers van het album werden binnen korte tijd door diverse artiesten op de plaat gezet. Zijn volgende album, uh, 12 Songs 1970, oosten. Uh, Newman, alle lof. Nou, en we kennen hem natuurlijk van prachtige liedjes... als You Can Leave Your Head On. Wat een hit werd voor Joe Cocker. Uh, we kennen ook uh, natuurlijk Birmingham, wat van hem is. Nou ja, en u hoorde achtereen volgens net uh, twee stukken van hem. Namelijk Lonely at the Top. Het is eenzaam aan de top. Maar nou, daar weten Beb en ik alles van. Ja ja, ja, ja, ja. We hebben gelukkig elkaar, Ruud. Ja, we hebben elkaar. We houden elkaar st staande op de top. Ja, oké. Okay. Uh, en en uh, daarna natuurlijk short people. En dat was ook weer zo'n beetje... omdat het zelfs niet een bepaald grote man was. Dus short people, qua lengte dan. Het was wel een groots man, maar het was geen grote man. Laat ik het zo zeggen. Goed, Beb, heb je het nieuws? Ik heb wat nieuws vergaard. Ja, nou, wel, Dat is hoor. nou mooi, dan gaan we het nieuws doen. Best wel weer wat nieuws gebeurt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een fietster is dinsdagmiddag zwaar gewond geraakt. bij een eenzijdig ongeluk op de Julianenlaan. Rond twee uur gistermiddag fietste de vrouw ter hoogte van de Prins Hendriklaan toen zij onwel werd. De vrouw viel van de fiets en kwam hard op het asfalt terecht. Politie en een tweetal ambulances en het traumateam uit Amsterdam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op het sportveld van het Kennemer Lyceum in het Kennemer De vrouw liep een flinke hoofdwond op en is voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht. In Schalkwijk is een 27-jarige vrouw zaterdagmorgen... mishandeld door een nog onbekende man. Dat gebeurde rond 6 uur morgens toen ze aan de Europaweg... in Schalkwijk op de bus stond te wachten. De man viel eerst de vrouw lastig, betastte haar... en vervolgens betastte haar onzedelijk... en begon haar vervolgens te slaan en te schoppen... toen zij de belager een klap gaf. De vrouw raakte gewond en de politie zoekt getuigen... In Zandvoort is een internationaal gesignaleerde crimineel opgepakt. Een 41-jarige Roemeen is in de nacht van dinsdag op woensdag in Zandvoort opgepakt door de politie. De man bleek toen een straf van bijna zes jaar uit te moeten zitten in zijn eigen land. De 41-jarige Roemeen is in de nacht van dinsdag op woensdag dus opgepakt. Hij bleek uh, in eigen land een straf uit te moeten zitten. Hij trok de aandacht van de politie vanwege zijn rijgedrag. Nadat de agenten de bestuurder hadden aangehouden... werd duidelijk dat hij gesignaleerd stond. Hij is overgebracht naar een cel in Haarlem... en zal zo spoedig mogelijk, mogelijk worden uitgeleverd aan Roemenië. Het wordt veiliger uitgaan in Zandvoort, want burgemeester Niek Meijer heeft maandag samen met leden van het Centrum Overleg Zandvoort en Robert Hartog, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, het eerste bordje opgehangen met nieuwe huisregels bij het wapen van Zandvoort. Met deze nieuwe huisregels moet de veiligheid van niet alleen de gasten, maar ook de horecamedewerkers verder verbeteren. Ook andere horecazaken in Zandvoort zullen op korte termijn die huisregels ophangen. Het initiatief komt voort uit het Centrum Overleg Zandvoort. In het overleg is afgesproken de huisregels van de horeca aan te scherpen. Dan komt het ieder voort uit de sterkere aanwezigheid van de outlaw, motor gangs en voetbalsporters die de horeca Nederland euh, zich risicovol dragen. In de nieuwe regels is ook een kledingoptie opgenomen... zodat horeca-medewerkers bezoekers kunnen weren... met bepaalde kenmerkende kleding. Meer informatie en een overzicht van de regels vindt u... op www.erzijnregels.nl/zandvoort. Tot zover. Ja, dit was het nieuws van half 1. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 De wind waait uit het zuidoosten, het is matig over land en vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht is het bewolkt en de komende nacht gaat het weer regenen. De temperatuur wordt dan niet lager dan een graad of negen. Morgen is het ook bewolkt met af en toe wat regen... en dan waait de wind uit het zuiden en wordt vrij krachtig tot krachtig. En de temperatuur ligt dan rond 11 graden. Na morgen schijnt vrijdag geregeld de zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Zaterdag neemt de bewolking wel weer toe... Maar tot ver in de middag is het dan droog. Maar zondag lijkt een kletsnatte dag te worden met geruime tijd regen. De temperatuur ligt dan tussen de 9 en 11 graden. Na het weekend blijft het nog wisselvallig en zacht. En pas na Sinterklaas krijgen we weer te gaan, lijken we weer te gaan profiteren van hoge druk met geleidelijk wat dalende temperaturen. Tot zover het weer van Rico Schreuder. I woke een beetje heimwee of zo? Ik heb heimwee. <lacht> <lacht> Bethard heerlijk. Ja, lekker hè? Maar vanwege de titel draai ik hem vandaag ook even... voor iemand die wegens ziekte niet kon naar Parijs. Ach. Nou, dus dan zeg ik tegen haar... ach, might as well smile. Ja, vind ik wel. Gewoon blijven lachen. <lacht> Gewoon blijven lachen. Gewoon blijven lachen. Dat is het beste wat je kunt doen. Gewoon blijven lachen. Goed, um, ik ga, het is nog een beetje... toch wel een, nog even een speciale dag uh, vandaag. Want... Uh, ik, uh, ja, ik, de volgende man heeft geen platen gemaakt. Maar is wel verantwoordelijk... voor heel veel moois... in de Nederlandstalige muziek. Een van de grootste... dichters tekst, of tekstschrijvers met name... die Nederland gekend heeft. Uh, uh, uh, columnist moet ik zeggen. Niet componist, maar columnist... onder andere van het Haarlems Dagblad. Waar hij... Uh, tot zijn dood toe uh, prachtige columns schreef. Met name ook een hele beetje satirische over de Haarlemse geschiedenis. Waarvan hij zelf vond dat uh, Haarlem heel veel verzonnen heeft. En ik hoop dat dat ook wel zo is. Hij toonde dat ook aan in die columns. Maar we kennen hem natuurlijk vooral vanwege zijn uh, fantastische teksten... die hij voor vele Nederlandse artiesten schreef. Ik denk aan Jasperine de Jong. Ik denk aan Herman van Veen. Ik denk aan Rob de Nijs. En vooral natuurlijk aan Boudewijn de Groot. En dan begrijpt u dat ik het uh, heb over Lennart Nijg. Lennart Nijg, het is zijn sterfdag vandaag. Hij is uh, uh, op 28 november, nou weet ik even de datum niet meer... volgens mij ook 2002, overleden. Ik was persoonlijk ook uh, bij zijn begrafenis, daar ben ik ook heen geweest. En uh, nou ja, het was gewoon een fantastische man. En vandaar dat ik twee... Liedjes van Baudouin laten horen. Die je <coughs> niet alle dagen hoort. Uh, geen testament, geen uh, verdronken vlinder, of wat dan ook. Maar twee liedjes die ook van Lennart zijn en waarin zijn poëtische kans uh, heel duidelijk naar voren komt. Dus artiest in het licht. En nu u moet het maar zien als Lennart Nijg, maar u hoort Bouddenwijn de groot. Dat was in het licht. Zo'n twee eenheid moet kunnen.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 Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje woei van het land. Twee prachtige liedjes van, uh, zou je, je wel, het wordt wel eens genoemd: De Sergeant Pepper van uh, Boudewijn de Groot en uh, Leonard Nijg. Uh, het album Picnic, Tuin der Lusten. Persoonlijk een van zijn. Ja, toen ging je echt uh, helemaal los op allerlei uh, prachtige teksten. En allerlei verschillende stijlen ook. Hè. Net, net als de Beatles dat hebben, dat, dat had die Boudewijn dus in dit geval ook. Prachtige plaat, overigens. Uh, u hoorde twee liedjes. Het eerste, dat heette De ballade voor de Vriendinnen van Eén Nacht. En uh, het tweede nummer heette Canzone 4711. Ja, 4711, dat weet je natuurlijk, was een Klan-merk. En dat kwam er dus ook in voor. Zo heten uh, deze twee prachtige liedjes van Lennart Merck. En het is dus vandaag zijn sterfdag en van wie het ook een sterfdag is... is een dame, nou, daar heb ik maar één liedje van kunnen vinden... ik gooi het er gelijk lekker achteraan... Als een dame die we eigenlijk vooral kennen uit... Uh, uh, als u wat ouder bent... en in, in, in 1962, 1963 naar de televisie keek... dan hadden wij het programma... Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Weet jij dat nog? Dat weet ik nog. Dat, ja, weet ja, je ja. Nog, hè? dat was spraakmakend. Zo, zo is dan het dan toevallig ook, ook nog eens een keer. keer. Ja, ja. Ja, en, dan, en daar zat één dame in. Die heette Yoka Baretti. Ja. En die zong altijd de openingstune. die kon ik helaas niet vinden. Maar uh, ik heb wel een ander liedje van haar. En dat is ook heel leuk. Dus we gaan even luisteren naar Yoka Barretti. En het is ook vandaag haar sterfdag. Het heet Op de Valreep. Het is kwart over één en niemand in de bar, wij tweeën alleen. Ik weet, het is tijd, maar ik heb iets op een hartje en dat moet ik kwijt. Ik drink, zo je ziet. draai daar die jukebox, zachte muziek, je weet hoe ik me voel, doe, zoek me dan een plaat uit, donker en een voor de kou Oh Joe Je kent dat Als ik wat moed en meer talent had schreef ik mijn leven op als een roman Ik heb verdriet Joe en Schrijven kan ik niet, zo. Ach, luister dan Luister dan Dat was het, zie zo Ik weet dat je de baar graag Sluiten wil, Joe Bedankt voor het gehoord je luistert zo geduldig. Eentje huh? op ja. de volrup in één voor de gang. <laughs> enig, enig. Enig, enig liedje van. Ja. Joka Beretti. Zo heette zij. En ik zei het al, uh, zij werd in Nederland vooral heel erg bekend natuurlijk, door haar deelname aan. Zo is het toevallig ook nog eens een keer... een ontzettend bekritiseerd programma van de Vara in de jaren zestig. Nou, je moet eigenlijk zeggen, gewoon tegen de schenen schoppend programma, Want uh, Ze hadden onder andere een keer een item met het heet uh, beeldreligie. Weet je dat nog? Nee. Oh, dat, nou, dat was heel erg. Dat, nou ja, voor die <laughs> tijd dan. Het stond heel christelijk Nederland, stond echt op, de, op zijn achterste benen. Ze hadden een soort Onze Vader gemaakt, maar dan over de televisie. Dus geef ons heden ons dagelijks programma. En dat soort. Uh, oh, jee. Da, ja, nou. En dat en, voor die tijd. Voor die tijd, hè. Ja, ja, ja. Begin jaren zestig. Nou, nou, <laughs> nou, nou. Heel christelijk. Nederland stond op zijn achterste benen, jongen. Dat was een rel, dat wil je niet weten. Maar goed. Tegenwoordig hebben we andere rellen. He? Tegenwoordig hebben we heel andere. Rellen. Hele andere rellen. Ja, ja, Ook onzinnig. Ja. Maar goed, uh, laten we dat even. Goed, we gaan door. We gaan even paaien. Ja, dit is Dire Straits. En dat heet industrial disease. Je mee naar het internationaal gaan Tot zo!